11 uur. Dit is door al negens met het NOS-journaal. Het was drukker vorig jaar in de Rotterdamse haven. mede vanwege de vluchtelingenproblemen bij Calais. Dat meldt het havenbedrijf bij de presentatie van de jaarcijfers. Veel vervoerders hebben het transport naar Groot-Brittannië via de tunnel bij Calais vermeden. en kozen voor vervoer via de Rotterdamse haven. Vluchtelingen proberen in Calais op vrachtwagens te klimmen. om op die manier het kanaal over te steken. De Rotterdamse haven heeft een recordjaar achter de rug, vooral door de toegenomen overslag van olie. Behalve de Rotterdamse haven kent ook de haven van Antwerpen een recordjaar. De tunnel onder het Noordzeekanaal gaat vanaf half april negen maanden dicht voor onderhoud. De tunnelbuizen worden verhoogd en er wordt de laag van het asfalt afgeschraapt, zodat er hogere vrachtwagens door de tunnel kunnen. Nu blijven er jaarlijks honderden vrachtwagens steken en dat leidt tot lange files. Vanaf 15 april wordt al het verkeer omgeleid naar de wijkertunnel. West-Afrika is niet meer ebola-vrij. In Sierra Leone is een vrouw overleden aan de ziekte. Gisteren verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie West-Afrika ebola-vrij... omdat er in Liberia, het laatste land waar de ziekte voorkwam... al een paar weken geen nieuwe besmettingen waren gemeld. De WHO had er wel voor gewaarschuwd dat er op kleine schaal nog nieuwe besmettingen konden opduiken. Mediabedrijven Telegraaf Mediagroep en Talpa gaan een deel van hun ondernemingen samenvoegen. De radio- en televisieafdelingen van de twee mediagroepen gaan nauw samenwerken. De bedrijven hopen op die manier interessanter te worden voor adverteerders, omdat ze een groter publiek kunnen bereiken. Wat de gevolgen zijn van de samenwerking voor de luisteraars en kijkers is nog niet duidelijk.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 Ja, twee, ben, je klaar, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor het tweede deel. We zouden vandaag in de studio hebben uh, Jeffrey Samsin, de uitblinker, ja, dat mag je rustig zo zeggen... bij de Koninklijke HFC. Hij was ziek en hij heeft afgezegd... hij komt uh, heel binnenkort in de studio... maar we hebben hem wel al gesproken... en hij is vol vertrouwen over het tweede gedeelte van de competitie... dat zondag begint. Hoewel het veld van de Koninklijke HFC heel erg slecht is... het, het veld neemt geen water meer op... er is zoveel water gevallen dat het water niet meer weg kan... Dus ik vrees voor een heleboel wedstrijden dit weekend. Maar om met het Algemeen Dagblad op de voorpagina van de sportkrant te spreken. We gaan weer los. De winterstop is voorbij. De eredivisie pakt de draad weer op. Statistici voorspellen. Ajax wordt kampioen voor wat het waard is. Jeffrey Bruma zegt PSV mag zich niet gek laten maken door Feyenoord. En Heracles floreert. Maar FC Twente blijft de grote boer. Eer is muziek van Charles Duif.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 Um Watertoren Sport het tweede uur. It wasn't en, it just... Ja, dat is wat er nu gebeurt, dames en heren. We hebben normaal internet en daar komt de muziek vanaf. Maar de internet is uitgevallen, dus Charles is nu allerlei in, in allerijl allerlei platen aan het bij elkaar trekken... zodat we gewoon u nog met leuke muziek kunnen, kunnen ja, belonen. Het is een, in het eerste uur al gezegd, we zouden praten over wat er aan de hand is in de internationale sport... De werkwijze van de IAAF, de Internationale Atletiek Unie, was jarenlang corrupt en het dopingbeleid faalde volledig. Dat werd sluw aangestuurd door de toenmalige voorzitter Lamine Diak, die overigens ook heel veel geld heeft gekregen om uh, uh, voor 2020 de Olympische Spelen naar Japan te krijgen. En het is, het is echt vreselijk. Het is allemaal bevestigd uh, in het tweede WADA-rapport over de misstanden in de atletiek. Ik geef u de vijf conclusies over de IAAF. De IAAF was op de hoogte van het grootschalige dopinggebruik in Rusland. De in 2011 met veel bombardie ingevoerde dopingtests voldeden totaal niet aan de regels. Van een lijst met 23 betrapte Russen werd in 2013 bewust niemand, maar dan ook niemand vervolgd voor de WK in Moskou. Het werd er juist allemaal uitgehouden. De top van de IAAF chanteerde betrapte atleten. En officials ontvingen geld van atleten in ruil voor het verdoezelen van de tests. En dan maar zeggen dat wielrennen een sport is die kapot is gemaakt door doping. Dit is de moeder der alle sporten. Het is een zwarte dag muziek. De hele zomernacht, onder de lucht en Tot in de vroege morgen, geniet ik alleen van jou de Spanning doet veel met mijn gevoel Vertrouwt maar onverklaarbaar, de passie van onze liefde gevoel waar ik zo van hou En hey, je me mee, over parwitte stranden Nog zeg ik geen nee, als we samen weer belanden In de wildse zee, vol van passie en verlust. lust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 de mooiste dromen uit. zweven naar geluk, onbezorgd in vrijheid. Tot dan de morgen komt en ik ben wakker gevoord, doe ik mijn ogen open, lig jij nog steeds naast mij moet me mee. Al gevaar op stranden, toch zeg ik geen nee. Als we samen weer belanden in de Wildse Zee, vol van pas en van lust, neem me met je mee. Dat ik u nu word geblusd. Dromen, dromen van jou. Ieder moment, samen bij twee. Dromen, dromen van jou. Het was een onbekend talent die ik even opgescharreld had als een ah, stukje muziek. Heb je alweer internet of? Nou, ik, ben, ik ben driftig bezig om het voor elkaar te krijgen. Dus als jij nou ons nog even voorziet van wat informatie als het gaat om sport, dan, dan hoop ik dat het allemaal weer goed komt. Oké, okay. welke voetbalclub maakt in de tweede helft van de competitie volgens de cijferaars het meeste kans op de titel? Dat is de vraag. 59,7% zegt dat Ajax kampioen wordt. 36% dat PSV het zal zijn en maar 4,3% dat Feyenoord het zal zijn. Ajax is dus de favoriet, Feyenoord de outsider. Uh, hoe betrouwbaar zijn die voorspellingen? Dat zijn ze natuurlijk helemaal niet. Maar wat wel duidelijk is, dat er uh, wil PSV bijvoorbeeld de titel houden... dan moet er worden gewonnen in Rotterdam. En ja, of dat zal lukken, ik heb mijn grote vraag daarbij, want... Uh, we gaan zo dadelijk ook even praten met Brian Towick. dat is onze Ierse medewerker over de Engelse voetbalcompetitie. Maar het is in ieder geval al bekend, althans ik denk dat hij dat ook zal onderschrijven, dat als Manchester United zondag zijn aartsrivaal Liverpool niet verslaat, is het einde verhaal voor Louis van Gaal. Dat werd toch althans gisteren gemeld in het grote blad The Times. Maar we gaan uh, nog even naar muziek luisteren. Als Cheryl dat lukt om dat erop te krijgen... gaan we uh, Brian Toek bellen... en dan gaan we over de Engelse voetballerij praten. We lopen door de stad naar de schip van de stad. Dit is onze nacht, wie had dat ooit verwacht? Oh. Henny, je moet het verhaal nog even opnieuw doen, denk ik, want, uh... we hebben in ieder geval uh, na de voorspellingen die we net hadden en waar we straks nog even op terugkomen aan de telefoon Brian Toik. Brian, good morning. Good morning, Henny. Good morning, Stanford. Uh, uh, <laughs> thank you. Um, I, I just gave uh, our listeners the news that if um, Manchester United will not win from Liverpool, that it's the exit of Louis van Gaal. What do you think? I think. It, you're probably right, Henny. But what are they going to do? Replace him with another manager? They'd done that last season, or sorry, the season before. Nothing came of it. I think no matter what, they will leave him till the end, unless it gets really bad. They And have Ma no one to replace him with. You And know? Mourinho? Um, yeah. Does Mourinho want the job? Yeah. You know, he, he's he's uh, he's taking a break from Chelsea. We haven't heard from him. Interesting. Um, no, I, I, I think Manchester United, they're, they're, as a club, they'll almost have to stay with him unless he really makes a bad job. But, but as regards to the Liverpool game, I, I, I think no, um, it, it's the old rivalry. But I would feel that his job is still safe. Let, let, my, let, let me give a little uh, translation for the people. Oh, you best. Yeah. Uh, ja. Het gaat er dus over of Louis van Gaal ontslagen zal worden als uh, zijn ploeg niet wint van Liverpool. En volgens Brian zal dat niet gebeuren. Hoewel natuurlijk Mourinho nog steeds uh, geen club heeft. En een beetje een, een tussenperiode heeft genomen. Maar uh, Brian denkt dat van Gaal gewoon de, de competitie zal afmaken. Welk resultaat er ook komt uh, tegen Liverpool. Talking about Liverpool, Brian, I saw yeah. a tremendous game this week, Liverpool Absolutely against Arsenal. was fantastic. It was fantastic the best soccer game. I've seen in years. Indeed, I quite agree with you. Uh, again, uh, Jürgen Klopp brought in from Dortmund. Um, yeah, he's turning it around. There seems to be a problem with with injuries. Um, the idea, basically, that you have a midwinter break in European football... Mm -hmm. Not in de premiership, En mm -hmm. and there's a feeling that he's overtraining his players Aha. hence a lot of small injuries hamstring you know muscular injuries yeah. and it's kind of questionable ik vroeg ik vroeg Brian over die fantastische voetbalwedstrijd die ik van de week gezien heb tussen Liverpool en Arsenal en Brian vertelde ja Brian Klopp uh, heeft, uh, de man die van Dortmund komt heeft die ploeg helemaal uh, ja, op de rails gekregen er is alleen een groot probleem. Wij hebben hier een winterstop in, uh, in Nederland. Maar in Engeland hebben ze dat niet. En ze spelen daar drie wedstrijden in de week. En daardoor zijn er veel blessures bij zijn uh, ploeg Liverpool. En wellicht dat dat in de toekomst wat beter wordt. Ja, Brian, who do you think will be the champion this year? Oh, I would love to see Leicester under Claudio Ranieri. But I don't think they'll keep it going. Uh, still, they're still number I, one, although he's I, chaired. He has is still number 1 and got a great result against Tottenham Hotspur. Uhm -huh. um, but I really think it's Manchester City. Ik vroeg uh, Brian wie er uh, kampioen zal worden. Hij hoopt op Leicester dat nog steeds bovenaan staat en een heel goed resultaat heeft gehaald uh, in de afgelopen wedstrijden, maar hij denkt Hoe do you think will, will... Uh, Manchester City. Manchester City zal yeah, de kampioen worden. Ja, they're very strong, very strong, Het Is dus in ieder geval de ploeg met de meeste centen in het veld. <laughs> yeah. It's the team with the most money in the in the field. Well, un unfortunately that's the way it's becoming and I mean, that's why I'd like the likes of Leicester to do it just to break the monopoly of the money. Uh-huh. You know? Okay. But uh, what Arsenal about the Dutch, the the Dutch other coaches? What about well, Koeman? You see I was going to mention him earlier but you started off. I think the guy is doing a fantastic job. He joined uh, Southampton when they had sold all their main players for financial reasons. Uh, he brought in a few players himself: Pele, uh, Tadic. I think his name is from Farnard, uh, Stegenman, Classe from Ajax. Uh -huh. And uh, okay, look, he hasn't. He had a great season last season, without doubt. This season, slow. He last Wednesday the week uh, they beat Watford 2 one two nil. Sorry. En dit weekend spelen West Brom. Ja. Um, Brian is uh, hemelhoog juichend over Ronald Koeman. vindt dat Ronald een geweldige job doet bij Stampton. Yeah. Dat vorig jaar al zijn spelers verkocht en hij moest helemaal opnieuw beginnen. Hij heeft natuurlijk Pelle gebracht van Feyenoord. Hij heeft nog een paar spelers gebracht. Uh, Brian zei uh, Klaassen van Ajax, maar het is natuurlijk Klaasie van Feyenoord. Maakt niet uit. Maar dat zijn, yeah, het zijn natuurlijk goede resultaten die hij haalt. En hij heeft de afgelopen week weer mooi gewonnen. Dus uh, Brian is heel laaiend enthousiast over, Edwin, uh, over Erwin en over Ronald Koeman. Erwin is his brother, yeah, uh, Ronald being the, being the main coach. Uh, and then of course you have, you have the newcomer to the situation, Gus Hiddick, uh, uh -huh. Chelsea. Mm -hmm. uh, interesting, he's... You know, obviously be very focused on the Champions League They play next week. I think or the week after. Um, and he'll be looking for a fourth position in the Premiership. Okay. Ha yeah. Chelsea haven't lost since he's arrived. Brian you vertelt know? dat Chelsea heeft geen wedstrijd meer verloren sinds dat Guus Hiddink daar geland is. En Chelsea probeert natuurlijk vierde te worden in de competitie en gaat nu kijken naar de volgende wedstrijd in de Champions League die heel erg yes. belangrijk is. Maar het is absoluut een feit, helemaal eens met Brian. Guus Hiddink doet het fantastisch. Ja, ja, ja, ja. But it's Chelsea again. Um, you know what? If... En nu hebben we weer het probleem, luisteraars, bij uh, onze radio dat de telefoons wegvallen, net zoals internet, waardoor we ook bijna geen muziek hebben. Charles heeft ergens onderin zijn tas nog wat plaatjes gevonden. Gaan we toch maar even naar luisteren.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 are running out Het is uh, de Watertoren Sport. Het is bijna half twaalf. En we hebben ongelooflijk veel problemen... want het schijnt dat Ziggo, de provider van, uh, van internet en van de telefoon... dat hij eruit ligt. En dat gebeurt nog al eens een keertje. We hadden het in ieder geval over de voorspellingen... over wie er kampioen wordt dit jaar. En ik herhaal maar even dat Ajax op dit moment met 17 wedstrijden 41 punten haalde... PSV er drie punten achter staat en Feyenoord er vijf punten achter staat. Dat het dus gaat tussen die drie. En dat 60% van de cijferaars voorspelt dat Ajax kampioen wordt. En 36% PSV en maar 4,3% Feyenoord. Hoe komen we aan die cijfers? Nou, dat blijkt uit uh, de Euroclub Index. Volgens dit rekenmodel van het adviesbureau Hypercube dat in samenwerking met Info Strada Sports wekelijks de ranglijst samenstelt... is de kans dat de schaal naar de Kuip gaat niet groter dan 4,3%. Maar dat is altijd nog meer dan een half procent... dat Feyenoord vorig jaar had, volgens de rekenaars. Wat voorspelt mijn favoriete sportkrant, het AD? Dat de graafschap 18e blijft en degradeert. Voor de overige posities blijft het spannend tot het einde. Daar zullen we de komende maanden ook van moeten hebben... want kwalitatief gaat onze competitie er niet op vooruit, zegt het AD... Um, de eredivisie die, uh, wordt in ieder geval door een aantal spelers weer verruild voor andere competities. Nou, zo gaat Tanane van Heracles naar Etienne, Jeffrey Gouwerleeuw van AZ naar FC Augsburg. Ze zullen niet in de, laatste de laatste spelers zijn die in deze transferperiode de wijk nemen. Het wachten is op een Chinees die flink wil investeren. Peter Bos zal het meest gemist worden. Hij was er verantwoordelijk voor dat Vitesse de afgelopen jaren misschien wel het mooiste voetbal speelde. Het vaderlandse Scheidsrechterskorps zal er iets anders over denken... maar het blijft doodzonde dat de eredivisie deze vakman is kwijtgeraakt. Dan nog even de eindstand volgens de Euroclub-index. Ajax wordt kampioen met 78 punten uit 34 wedstrijden. PSV tweede met 76 punten en Feyenoord derde met 68 punten. En volgens diezelfde index gaan de volgende drie clubs de problemen krijgen. De graafschap zal degraderen met 18 punten... 29 punten haalt Cambuur en speelt na competitie. En hetzelfde geldt voor Excelsior, dat 32 punten haalt Roda JC... dat zich aanmerkelijk versterkte in deze winterperiode... komt met 34 punten op de vierde plek van onderen. Willem 2 en Twente staan daarboven. We wachten het af, maar het wordt in ieder geval spannend. In ieder geval hopen we dat er gevoetbald gaat worden... want het weer is bar slecht. En hier in Zandvoort komt de sneeuw met grote vlokken naar beneden. Yeah Made a little room André Jansen, de grote man van de wielrenpromotie in Nederland en ook van de WAF, is aan de telefoon. André, hoe is het in Veendam? Hier sneeuwt het als een gek. Oh nee, het is, uh, vorige week hadden we hier verschrikkelijk veel ijzel. Ja. En aan jullie kant was het toen een beetje lente. Maar nu is het hier, uh, nou, redelijk, gaat of drie. Okay. Maar geen sneeuw. Ik wil even met jou praten over die fantastische zesdaagse die Rotterdam achter de rug heeft. En waar jij behoorlijk veel bent geweest. Was mooi, hè? Ja. Was, uh, ik had de indruk echt dat er een heel nieuw concept aan de gang is in uh, de koers. Uh, er, er zijn captains meer. De renners uh, krijgen met het lot de dernie aangewezen. En de koers, wat mij betreft, wat ik heb gezien, is gewoon rechtdoor En wie het hardste kan fietsen, die wint de wedstrijd. <laughs> en dat was een hele goede, heel goed koppel dat won, hè? Fantastisch. Ja, ze zijn natuurlijk Europees kampioen uh, ploegkoers, die Spanjaarden. Mm. En die, uh, ja, je wat je wat Nicky terpstra ook deed. Hè? Hij had natuurlijk niet zo'n sterke maat. Uh, Jurie Havik is een uitstekende maat voor de zesdaagse, snel, hij is rap. Maar hij is jong. En hij heeft natuurlijk niet zo'n inhoud als, uh, als Nicky. Maar hij wil wel toekomst. Ja, zeker. Natuurlijk het is een topper. Ja. Daar mogen we heel erg blij mee zijn. Dat die, dat die baansport weer een beetje aantrekt. en de, Waar ik het ook maar kan, probeer ik het te promoten. Want het is natuurlijk een prachtige sport. Als je ziet wat ze in Alkmaar doen voor de sport. En uh, het, het zou tijd worden dat er iemand zegt van... Joh, we gaan een fijne zesdaagse organiseren. Zoals ze bij... Uh, Rotterdam, de staatsloterij als hoofdsponsor hebben. Ja. Waarom niet de, een, een hoofdsponsor, staatsloterij, circuit op de drie prachtige overdekte wielenbanen. die we nu hebben in Nederland? Ja, dat zou mooi erbij... zijn, zeg. Oh. Ja, ja. Echt prachtige sport en uh, uh, 31 januari is de grote prijs Jan Derksen sprinten in Amsterdam. Nou, de mensen die bij het Nederlands kampioenschap sprint zijn geweest in Alkmaar, die hebben genoten. Ja. En ik heb via WAF gep geprobeerd zoveel mogelijk de sport te promoten. En inderdaad, er zijn mensen voor het eerst gegaan en ik heb berichten gekregen van wat is dat prachtige sport. Ja. Zou Peter Bondhuis het niet overal willen doen? Ja, dat, Peter Bondhuis is natuurlijk nu geëngageerd door de Boksbond. Ja. En uh, ja, Peter is altijd wel een goede tussenpersoon geweest... om uh, sponsors bij evenementen aan elkaar te knopen. Ja. En dat is een man, die, die, daar kom je ergens binnen. En als ik Peter vraag, uh, kun je je daar een beetje mee bemoeien? Ja, wie ben ik om dat te vragen? Nou, vraag het maar. Ja. Oh, ik spreek hem bijna dagelijks. En daarom? Dus, dus, ja, ja eh, maar er is ook vanuit de KNWU, moet ik nu zeggen, een hele nieuwe frisse wind. Eh, Huip Kloosterhuis, eh, helaas ernstig ziek, maar nou. eh, toch wel directeur van het Unibureau. Ja. Die als voormalig CEO uit het bedrijfsleven... een eh, uitstekende frisse wind heeft laten waaien bij de KNWU. En wat doet de KNWU? Naar het publiek toe, naar de verjonging, naar de jeugd. Proberen die jeugd op de fiets te krijgen, want het is fietsen is natuurlijk altijd een hele mooie sport geweest. Ja. Alleen, het heeft inderdaad een negatieve uh, uitstraling gekregen... door al die jaren dat men in onzekerheid verkeerde... van, is dat wel eerlijk wat ik daar zie? Ja, het is nou, nu wel eerlijk, hè? Ach, er, kijk, als, als ik hoofdpijn heb, neem ik een aspirintje... Ja. en ik neem er misschien wel twee. Ja. En als ik echt een verschrikkelijke kiespijn heb... Dan neem ik een aspirientje of een paracetamol met een beetje codeïne erin. Ja. En als ik dan in de dopingcontrole loop, dan word ik gepakt voor codeïne. En dat mag niet. Ja. Dingen moeten mogen. Als je bedenkt dat ernstig zieke mensen... die bijvoorbeeld hun dochter of hun zoon nog op willen zoeken in Australië... of, of een reis willen maken of een laatste wens hebben... die kunnen door tegenwoordig door moderne middelen... EPO e is daar een van... die kunnen voorlopig even opgekwalificeerd ja. worden ja. door het wielrennen heeft het een slechte naam gekregen. Maar het is een wondermiddel waardoor mensen heel snel herstellen. Dus onder goede medische supervisie zou het moeten mogen. En dat is dan het voordeel van het misbruik dat er eens geweest is. Want laten we nou eerlijk zijn. Uh, wielrennen heeft niet meer de slechtste naam in de wereld. Niet meer zo erg. Uh, er zijn natuurlijk al heel erg veel vooroordelen ontstaan. Vooral uh, Betsy Andreu, die ik ook dagelijks spreek. Mijn... mijn uh, mijn doodsvijand. Ja. Want ik ben er dus voor om Lance Armstrong zijn zeven toers terug te geven. ja en niet alleen hoor, dat hebben we in deze uitzending bijna wekelijks gezegd. Ja. Het is gewoon belachelijk. Ja, en het staat nu op de voorpagina van WAF. Heb ik alle toerwinnaars nog weer eens op een rijtje in, op een foto gezet met Freddy Krupler. Ja, ik in heb het kort gezien. Die in 97 jaar wordt voorop. Ja. Ja. En Armstrong, die heeft natuurlijk gewoon die tours even een keer gewonnen. Ja. En, uh, uh, men neemt hem niet zozeer kwalijk dat hij dat met uh, uh, prestatieverhogende middelen heeft gedaan. Men neemt hem eerder kwalijk dat hij mensen heeft geïntimideerd en gechanteerd. Ja. Nou, kan ik je een paar sprookjes vertellen? <laughs> de, jouw collega Wilfried de Jong die heeft ooit een interview gedaan daar in uh, Italië, vlak voor Milan sanremo ja. Met een manier die ooit Milan sanremo wordt en later knecht werd van kopie. koppie. Nou, dat was een tiran. Ja. Verschrikkelijk. Ja, ja. En dat, kijk. Ik denk dat je zo'n fenomeen heeft altijd vervelende karaktertrekjes. En dat geeft ook Armstrong toe in een lang interview... wat ik integraal ja. op zijn uh, groepspage heb gezet. Heel mooi. Een lang interview voor twee uur lang... Waarin hij zegt, ja, ik was een etter, ja. ja. Maar als ik naar mezelf in de spiegel kijk, dan zeg ik, wat wees jij een etter toen je twintig was, hè? Ja, dat ja. is ook zo. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt dat uh, bij, die, bij die atletiek federatie, wat daar allemaal is, is dat kan toch helemaal niet meer, joh. 13 atleten die onder de doping zaten en meededen en, en, en, en de ja. leden van, de, van het bestuur het geldbeuren van die gasten. What's... Ja, nou dat is, uh, wij, wij, wij, nu blijkt dus dat het een soort van grote maffia is, ja. en in feite wisten we dat al die jaren wel. Ja. Wij wisten het eigenlijk Precies. altijd, wij wisten ook al van uh, Lasse Vieren dat hij aan de bloeddoping zat, dat wist iedereen. En wat doet en... de KNAU met een, uh, een kampioen die wij hadden, en die nu bekend dat ze ook wat gebruikt heeft, die neemt de titel ja. af, spottelijk. Ja, dat, dat, dat kan niet. Want die middelen die zij heeft gekregen. die kreeg ik als 15-jarig van de arts van de Bond. Ja, precies. Van de Wielerbond. Ja, precies. En dan zei die dokter, die zei. Ik zal geen namen noemen, want het was dokter Rowling, <laughs> <laughs> Die zei: joh, doe je broek maar naar beneden. En zei: wat is dat, dokter? Ja. En dan zei: die is goed. En dan kreeg je een spuit. en dan was je 15 jaar, maar wist de gevolgen niet. Ja, en ben, het was toen niet verboden. Nee. Dus dan Kijk je op dat flesje wat iedereen erin gespoten had? Er zat decadurobol in. Dat ja, is een zwaar anabool. Een eh, ja. ja. Ja, en die, uh, dit soort middelen uh, heeft Ria Stalman nu bekend gebruikt te hebben. Ja. Maar vaak kon je er niet omheen. Ik weet van renners dat de, de mensen die bij de Wielerbond waren, ze op hun nachtkastje uh, middelen verstrekten om het blazoen van ons uh, prachtige land hoog te houden... op ja. uh, internationale sportfestijnen. En dat is al die jaren gebeurd. Laten we teruggaan naar het mooie van het fietsen. Ja. Want het baanrennen zit gigantisch in de lift. U ja. hoogland zegt... Ja, en... Jeffy. Ik sprak hem even zondag. Ja. Ik zeg, man, ik ben trots op je, maar hij moet wel van mij... tenminste de kampioenen lezen, hè? Ja, ja, ja. ja. En heb ik hem verplicht? Je kunt het nu als e-book gratis online lezen. Dus uh, waar die ook is, dan lees je maar twee bladzijden. <laughs> Dat is verplichte kost. En Theo Bos terug? ja. En dat hadden we niet verwacht. Maar uh, ja, het wordt met een paar natuurlijk het Nederlands kampioenschap. Ja, Het is een, een geslepen vos. Ja. En dat, uh, dat heb je in het sprinten altijd op de baan. Ik, ik ben zelf sprintkampioen geweest. En mijn broer was het dertien keer. Ja. Dus ik heb, ik heb er altijd tussen rondgehangen. En Heerlijk. Ik nu de... ja, het wordt in ieder geval een, een Olympische Spelen... waar je dag en nacht voor die tv gaat zitten. Want dit zijn sporten, die kun je niet missen. Nee, dat... dat... Print op de baan blijft het koningsnummer En ik hoop dat uh, onze jongens... misschien Sam Lichtlee, die is eigenlijk nog een beetje te licht. Ja, <laughs> komt er ook wel hoor. Van, uh, ja, die komt er ook wel. Ja. Die, uh, nou, daar uh, overleg ik een klein beetje mee. Ik geef wel wat adviezen. Uh, ook via Facebook en zo... En, maar die jongens die hebben een uitstekend trainingsprogramma. Die hoef je helemaal niet te vertellen van... ...joh, inhoud door ook eens een keer... ...het kopje van Bloemendaal op te sprinten. Ja. Hè? Die, daar zijn prachtige programma's voor tegenwoordig. Dat is een uitstekende begeleiding hebben ze daarin. En, uh, ja, en het niveau is natuurlijk enorm gestegen. Geweldig. Ze, dat ze, nu ze rijden nu 10-3 over de laatste 200 ja, meter. Ongestelbaar. Nou, als je een keer een 11-5 of een 11-6 ...dan ja. was het uh, geweldig. <laughs> Ik deed 13... Ja. <laughs> de toerstart van 2017. De ronde van Frankrijk start in 2017 met een 13 kilometer lange tijdrit door Düsseldorf. Ja. Wat vind je? Prachtige stad. Prachtige stad. Ja. En uh, een uitstekende zaak. Dat het, uh, ja. De toer is natuurlijk de toer. En uh, ja. Wat kan ik ervan zeggen? Het is, het is elk jaar. Uh, Weer een enorm fles trein. En in nou, 2017 misschien dat Tom Dumoulin daar ook een kans maakt. Wel. Maar er is alweer nieuw talent wat er weer ja. aankomt. En de sport gaat zo goed op dit moment. Maar ik blijf er wel bij dat een jonge renner... Moet zo gauw mogelijk maken dat hij wegkomt. We hebben nu Jaap de Jong bijvoorbeeld. De jonge ja. Die is naar, Spanje getro naar Frankrijk getrokken. Ja. En die, uh, die rijdt nu bij AG du r En die rijdt dus wedstrijden... Waar je iets aan hebt als prof. Ga me nou niet vertellen dat je wielrenner wordt. als je hier van die laagvliegcriteriums rijdt. of uh, door die dorpen heen vliegt met 65 km per uur. met, met 200 man in een peloton. Want dat, dat is geen wielrenner. Uh, sorry, koers is, slechte weg. Uh, een beetje bergen. Ja, en in Nederland heb je dat eigenlijk niet. Het voorbeeld van Albert Stofberg vroeger met uh, ja. Cagel zou eigenlijk opgevolgd moeten worden. Je zou ook groepen in Frankrijk en in uh, Italië moeten hebben. Nou, jij, was er zelf, jij bent er zelf ook wel eens geweest. Ja. Ik, ik heb dat lang rondgehangen. Ik heb jarenlang de sponsoring verzorgd voor uh, de ploegen van Stof, Stofberg. Hm. Ik was zelfs af zelf en toe ploegleider. Ja. <laughs> ik ben ja. Alweer, ja. Ik ben nog wel een ploeg naar Amerika geweest, naar Philadelphia. Het Open Amerikaans kampioenschap. Met Johnny Broers en, ja. en Marcel Arns en nog een paar, uh, nog een paar jongens erbij. En nou uh, ja, dat was onvergetelijk natuurlijk daar. Maar dat zou en, de oplossing de, zijn? De, een, een, een, een, een wielerschool. Ja, het is eigenlijk die trainingskampen kun je ook al beschouwen als een soort wielerschool. Hè, waarbij uh -huh. de jongeren door de ouderen worden meegenomen. En ze hebben natuurlijk uitstekende begeleiding tegenwoordig. Hè. Ja. Als je zag, ik zag hier uh, een cross, was ik even wezen kijken naar uh, de jongen van der Haar. Goed, hè? Uh, Lars van der Haar, ja. die had, een, die had uh, de fysi uh, fysicus bij zich, de, de expert van uh, uh, Dumoulin, mm -hmm. en die jongen die wordt begeleid. Wat moet je eten? Hoe moet je trainen? Hoe lang ja. moet je trainen? Nou, alles wordt goed in de gaten gehouden. En ik moet zeggen dat er uh, ja, het, uh, vanuit Nederland is er ook een heleboel talent. En, uh, maar het leuke is als Batjeu van der Poel, die er dus lang uit is geweest door die uh, blessure... ...als die het niet haalt, dan is van haar inderdaad uh, kandidaat hè, bij het WK. Dat is de volgende. Ja. ja, maar ik denk, ach, er zal wel weer een Belg wereldkampioen worden. En trouwens, maar is wereldkampioen. Het is een kampioen van de lage landen, want er zijn maar twee landen die zo'n beetje meedoen. Ja, de, maakt niet uit. En, maar goed... Het is wezenlijk uh, zwaar, hè? Ja... Het is het, het, het, ik zou ervoor zijn als er bijvoorbeeld uh, off-road uh, wielrennen komt, dus een combinatie tussen MTB, strandreizen en cyclocross en dat dan een zomerse zomers Olympische sport maken, dan uh, zou je uh, heel veel mensen meedienen, want dat kun je namelijk over de hele wereld ja. doen. Goed idee. En dat. Dat zou, ja, ik heb het vaker geponeerd. Uh -huh. en ik denk ook dat het voor uh, de televisiemaatschappijen en als, als, als marketing tool een, een hele goede zou zijn om die verschillende circuits te, uh, door elkaar te laten lopen. Ja. Met een, een wereldwijd circuit. En dan ook als Olympische sport. Het off-road biking. Ja. Steeds verschillende fietsen, dat ja. verkoopt ook weer. Dat is leuk, ja. ja en de on-road biking er tegenover en het baanwielrennen. André, dag en nacht ben jij bezig met wielrennen. En je hebt de, de WAF, je hebt de site op, op internet. Zou jij even kunnen vertellen waar de mensen moeten zijn... als ze jou willen volgen en al die mooie dingen willen lezen? Oh ja, nou, als je op Facebook bent en je hebt een account... en je moet een account hebben... Uh, dan moet je even in de blauwe balk bovenaan... staat een wit stukje van de Facebook. En als je op dat witte stukje wielrennen indrukt... of alleen al wiel, dan krijg je wielrennen, anekdotes, foto's enzovoort. Dan, dan klikt die automatisch naartoe. Nou, als je daarin gaat, dan moet je je even aanmelden als lid... want ik uh, controleer iedereen. Uh -huh. uh, je hebt Af en toe heb je spammers... Je hebt uh, Lone Sharks, hè? Dus de, in, dat zijn gewoon boefies. Je hebt hackers. Ja. Ik had gisteren last van hackers die hadden porno geplaatst. <laughs> ja, maar dat is hartstikke vervelend. Dat doen ze nog eenmaal. Ja, dat vond het wel ja, mooi hoor. Por <laughs> por porno te vies lijkt me nou niks. <laughs> van lichte zeden die hun diensten aanbieden. Ja. Die moet je er ook uit zitten houden. Ja. Loansharks. En mensen die dus leningen aanbieden. en ja, uh, dat oh, is speciaal. Ja. Nou, die moet je er proberen tussenuit te houden. En ja. verder heb je ook nog uh, uh, ratjes. Die dus zelf een page beginnen. Ja. En dan als lid op jouw page komen. En dan vervolgens al jouw leden uitnodigen om op hun eigen... Maar oh ja, dat moeten ze maar doen. En, uh, ja. Hoeveel mensen heb je bij de WAF nu? 12.600. En daar kunnen er nog heel veel bij, hè? Maakt niet uit, ja hoor. En uh, ja, acht. Mensen hebben er plezier aan. Af en toe een geintje. Uh, ja. Ja, de oudere renner, de jongere renner. Iedereen komt daar. En wielrennen is voor mij wielrennen. Mannen of vrouwen wielrennen bestaat voor mij niet. Die nee, wielrennen. Is en uh, groot nieuws... Uh, Ilona Kamps heeft uh -huh. een, uh, een crowdfunding gestart en gevraagd of ik haar daarbij wil steunen. Om het boek te maken over Alfonsina Strada. Oh, wat leuk! Het is gelukt. Het is gelukt. Oh, mooi zeg. Hoe komt er? Ze is nu bezig met de layout. Ze heeft dus het leven van Alfonsina Strada, een vrouw die in 1896 ja. begon uh, met fietsen die in 1911 het werelduurrecord verbeterde van 28 kilometer in een uur naar 37 kilometer in een uur. Ja. Alphonsina Strada die getrouwd is en in 1924 stiekem als jongetje vermomd deelgenomen ja. heeft aan de Ronde van Italië. Ja. Die vrouw heeft geweldig kunnen fietsen. Ze heeft die Ronde van Italië nog uitgefietst ook. Ja. En die moet dus de historie... die heeft op de Vigorelli wielerbaan rondgereden... en Ilona Kamps, fotografe, heeft gezegd... het leven van die vrouw moet vastgelegd worden. Maar er waren bijna geen foto's. Zij is al die foto's in scène gaan zetten... in het tijdsbeeld van toen. En daar heeft ze een boek van gemaakt. Een, een, een naslagwerk wat zijn weerga niet kent. En de crowdfunding is gelukt... Leuk. Dus uh, het boek van Alfonsina Strada komt er. En dat is een, ja, een stuk uh, een monument. Uh, als je dan toch een verschil maakt tussen vrouwen en mannen, wil rennen. Dat was een vrouw. Goedemiddag, zeg. Maar Alfonsina. dat verschil is er niet meer, hè? Wielrennen is wielrennen. Wielrennen is wielrennen. En... Ik, uh, ik, uh, ik moet dat niet. Dat, dat, uh, ja, vrouwen, wielrennen moet dit, moet dat. Nou, het is girl. wat het is. Mensen genieten ervan. Doen, veel jonge meiden gaan uh, deze sportbedrijven. Die doen het uitstekend. Het ziet er uh, veel leuker uit dan vroeger. Het zijn prachtige wedstrijden. En het is prachtige sport. Op de baan heb ik ze van de week zien rijden achter de Danny, man. Welk, van 16. Ja. Pop, verdikkie, wat een wijven. Heerlijk. U luistert naar André Jansen, de promotor van de wielersport in Nederland. Als u het wil volgen, ga naar Facebook en uh, zoek WAF of zoek wielrennen. Dan komt u vanzelf tegen. Uh, André, het is inmiddels opgehouden met sneeuwen hier. Ik hoop niet dat jullie weer in de ellende komen, want het gaat jullie kant uit. Hartstikke bedankt. Fijn weekend. En tot gauw. Dag man. Hoi. Nou Henny, we hebben nog zo'n ja, 6,5 minuut te gaan. We gaan nog van een stukje muziek genieten. En dan straks geef ik aan jou de laatste minuten om in te vullen. naar de Watertoren Sport, die vandaag te kampen had... met heel veel problemen. De gast van de dag, Jeffrey Samson, ziek. Ziggo gooit ons eruit. Geen Spotify, geen muziek. Gelukkig had Charles Duif, onze technicus... nog een plaatje ergens onder in zijn tas zitten. En daardoor zijn we er doorheen gekomen. Maar het is bijna tijd. Het is uh, toch allemaal weer doorgegaan zoals het hoort door te gaan. Maandag, over drie dagen dus, begint de Australian Open... en dan praten we over tennis... Raymond Sluiter zit daar met twee grote, ja, grote komende tennistalenten, Kiki Bertens en Richelle Hogenkamp. Want helaas, Igor Sijsling is er niet in geslaagd zich bij de mannen als derde Nederlandse tennisser te plaatsen voor de Australian Open. Wat we trouwens wat de tennissers betreft in de toekomst kunnen verwachten is ook wel leuk en dat is gemaakt door Hans Schelling... De KNLTB onder leiding van Jan Sieberink is druk bezig een nieuwe structuur neer te zetten. waarin vaderlands tennistalent zich beter kan ontwikkelen. Welke namen moeten we de komende jaren in de gaten houden? Wel, bij de jongens, Tim van Rijthoven. Hij is 18 jaar en hij gaf vorig jaar bij het jeugdtoernooi van Wimbledon zijn visitekaartje af. Waarna hij lang met blessures langs de kant moest zijn. Maar de Roosendaler Rosendal, de debuteerde daarna in het najaar succesvol bij de pros. waar hij nu 588. 588 en tachtigste staat. Guy van der Heijen is ook 18 jaar, in 2015 zowel indoor als outdoor-Nederlands jeugdkampioen in zijn leeftijdscategorie. De Hagenaar heeft verder zijn eerste ATP-punt veroverd. Alek Dekkers, 15, is een talent, maar de Muidenbergen kampt met blessureleed. De zoon van Wimbledon-kampioen Richard Krajacek hoopt in de voetsporen van zijn vader te treden. En dan bij de meisjes Nina Kuijer van 17. Ze is nummer 87 op de wereldranglijst voor junioren. De Grand Slam toernooien voor junioren Lonke in 2016... voor de tiener uit Schagerbrug. Phyllis Vanenburg, ja, u hoort het goed, 17 jaar... richt zich op het future circuit. De dochter van voormalig voetbal, international Gerald Vanenburg... won dit jaar al een dubbelspeltitel in Griekenland. En de laatste die we willen noemen is Iselde de Jong van 16... Zij behoort in haar leeftijdscategorie tot de Europese top. Maar het is voor de Kapelse talent nog een lange weg naar de wereldtop. Maar we hebben ze in ieder geval, jeugdige tennistalenten. En we gaan vanaf maandag genieten van die prachtige wedstrijden bij de Australian Open. Dit was de Watertoren Sport. Vandaag een beetje hotte, hotte ja, een beetje gewoon pech gehad met allerlei dingen. Maar volgende week zijn we er weer in volle glorie. Charles Duif, de technicus en ik. Dank u wel voor het luisteren.